Het is twee uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Britse steden zijn duizenden extra agenten op straat... om te voorkomen dat uitgaansgeweld dit weekend uitmondt in nieuwe rellen. In Londen zijn 16.000 agenten op de been... in plaats van de 2.500 die normaal gesproken in het weekend de orde bewaken. Ook in andere steden zijn veel meer agenten op straat. Deze week waren in veel Engelse steden rellen... waarbij gebouwen in brand werden gestoken, winkels werden geplunderd... en vijf doden vielen. Premier Cameron, die terugkeerde van vakantie vanwege de rellen... zei dat de politie niet adequaat had gereageerd. Het hoofd van de Britse korpschefs is het daar niet mee eens. Tegen de BBC zei hij gisteren dat het herstellen van de rust... na vier dagen van rellen voornamelijk de verdienste was van de politie... en niet van de politiek. Vooralsnog lijkt het, net als de voorgaande twee nachten... rustig in Londen en andere Engelse steden.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 Hij is er niet mee eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis. Volgende week debatteert de Kamer over het steunpakket... en de presentatie van Rutte. In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren... het terrein van muziekfestival CIGET bestormd. Ze probeerden zonder toegangskaarten binnen te komen. Beveiligers hielden de groep tegen. Zeker vijf extremisten zijn opgepakt. CIGET is een van de grootste muziekfestivals van Europa. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers... onder wie veel Nederlanders...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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Tja, wanneer de zomer het niet doet, moeten wij maar gaan zorgen voor een hartverwarmend vervolg van de nacht. Dat doen we tot 7 uur in de ochtend. In dat laatste uur vliegen we samen met voormalig topvolleyballer... en vader van twee topvoetballers, Chors de Jong... door nachtvluchten zomercocktail. Het uur daarvoor van 5 tot 6: Theodor Holman... in een aflevering van Oba Live. Koen Verbraak laat van zich horen tussen vier en vijf. Straks in het tweede uur Helden van Toen met modeontwerpster Fong Leng. En in dit uur reizen we af naar de zomer van 1959... met twee afleveringen van Hoe Was Dat Ook Weer. Een programma van de VARA over uitzendingen van voor de Tweede Wereldoorlog. De tweede uitzending is gewijd aan acteurs en actrices die zingen. Een cabaretesk programma geschreven en geregisseerd door S. de Vries Junior. En we beginnen met de eerste aflevering. Die gaat over de technische kant van de radioontvangst in die tijd. Op dit tijdstip van de nacht is het eerste geluid daarvan een beetje irritant. Maar misschien zegt het u iets... Weet u wat dit is? Dit is het morsetijdsijn van twintig jaar geleden. Wat op de meest ongelegen momenten gebruikt werd om de juiste tijd aan te geven. Ongelegen, ja. Want bijvoorbeeld om kwart over drie werd het mooiste concert ontsierd door deze fluittoon. Er is destijds heel wat over te doen geweest. Wist u het nog? Misschien wel. Maar er zal ongetwijfeld veel van het vooroorlogse radioprogramma zijn... waarvan u zich nu afvraagt... ja, hoe was het ook weer? Hoe was het ook weer? Een radioprogramma over VARA-uitzendingen van voor de oorlog door G. Goudsvaart. Kort geleden, om juist te zijn op 2 mei van dit jaar, was het voor de VARA een grote dag. Die dag immers was het voor het eerst na de oorlog mogelijk dat onze uitzendingen weer vanuit eigen huis tot stand kwamen. Twintig jaar geleden kwamen onze uitzendingen ook vanuit de studio op de aan. Maar toen via zenders die nog niet het vermogen hadden dat in alle uithoeken van het land de luisteraars zonder storing van het radioprogramma konden genieten. En weet u nou nog de namen van de zenders? Eerst over Huizen. Kootwijk. Hilversum en later Jaarsveld. En pas veel later zou de grote zender Lopik in bedrijf komen. Ja, toen hadden we ook al onze problemen. En wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon... wanneer nu vele televisiekijkers in verschillende uithoeken van het land klagen... dat ze het programma niet behoorlijk kunnen ontvangen. Maar zoals wij nu wijzen op de bouw van verschillende televisiesteunzenders... zo kon onze secretaris Le Bon in 1939 over de radiozenders met trots zeggen... We krijgen twee nieuwe zenders... De zendmasten staan er. Eén zendmast van 192 meter en één zendmast van 167 en nog iets. Als je het niet precies uh, gelooft, dan meet je het maar even na. Dan klik je er maar eens even in. En uh, in elk geval zullen dus als die, die zenders gereed zijn, liewaar, dan zullen we kunnen zeggen dat de ontvangst voor de luisteraars in Nederland zeer belangrijk beter wordt. Dat is mijn stellige verwachting. En het is beter geworden in deze 20 jaar met de radioontvangst. Met de televisieontvangst zal het net zo gaan. En troost u maar, dat duurt geen twintig jaar. Nu we toch zo op onze manier technisch bezig zijn... willen we nog even doorgaan op een paar dingen... die u als trouwe luisteraar van twintig jaar geleden... in die uitzendingen moet zijn opgevallen. Want weet u nou bijvoorbeeld nog dat destijds... het programma door de omroeper Brandjes werd onderbroken... met de mededeling... Hier de vader te Hilversum... waar de luisteraars wij schakelen nu over naar de versterkte zender. Ongetwijfeld heeft u zich, net als wij... afgevraagd wat dat nou eigenlijk wel te betekenen had. En nu, na twintig jaar, moet het er eigenlijk maar eens een keer van komen. En zullen wij ons dat even haarveen laten uitleggen... door de tegenwoordige chef van de afdeling Omroeptechniek, de heer Calé. De versterkte zender. Ja, dat was eigenlijk toch wel een heel goed woord. Wat het begrip wel precies aanduidde. Het overschakelen op een versterkte zender. Maar waarom moest dat nou? Hoe zat dat nou? Kijk, de zender die tot nog toe in gebruik was geweest... dat was een zender van ongeveer 25 kilowatt. Uh, nou... Luisteraar luisteraars zal dit wat zeggen of zal dit niet zeggen... maar ik kan u verzekeren dat voor die tijd dit toch nog wel een, een zeer behoorlijke zender was. Maar bij het toenemen van de aantal luisteraars, van de luisterdichtheid zouden we nu zeggen... kwam er toch wel behoefte aan om de ontvangst voor de luisteraars in het land wat beter te maken. En geleidelijk aan werd dus opgebouwd een versterkertrap, trap, mogen we haast wel zeggen... die achter de zender geschakeld kon worden naarmate daar behoefte aan was. En nu zult u misschien opmerken... nou, waarom werd hij er dan niet altijd achter gezet? Kijk, dat zat zo. De PTT verzorgde dus de zenders, exploiteerde de zenders kunnen we zeggen. En het bedrag wat moet betaald worden voor een 25 kW zender... is nog eenmaal een heel ander als dat voor een 60 kW zender. En ik heb hier het woord dus nu al even genoemd. De 60 kW zender, dat was dan dus eigenlijk de versterkte zender. En uiteraard moest daar meer voor betaald worden dan voor de 25 kW zender. In die dagen toen... ...zwommen de omroepverenigingen nog niet zo in het geld. Niet dat ik wil beweren dat het nu het geval was, is, maar dat was het toen toch zeker niet. En daarom ging men toch wel heel goed beoordelen... ...wanneer is het nu noodzakelijk om die versterkte zender te gebruiken. En daardoor gebeurde het ook dat het tijdstip van die versterkte, waarop die versterkte zender in de lucht zou komen... ...niet altijd hetzelfde was. Want men vroeg zich af, kijk, zo midden op de dag is dat niet zo erg noodzakelijk... Maar zo tegen het beginnen van de avondprogramma's... dan stelde er toch een prijs op dat de ontvangst in het land beter zou worden. En dat was dus het tijdstip waarop het personeel van de zenders... in de gelegenheid werd gesteld om de eindtrap erbij te schakelen. Meestal een kwestie van Luttele seconden. En dan merkte de luisteraars in het land ook wel... want op dat ogenblik werd hun ontvangst plotseling veel beter. En dat was dus, dan luisterden zij op de versterkte zender. Ik dacht vroeger altijd, dan steken ze er zeker nog een paar lampjes bij aan... Maar goed, dat overschakelen duurde maar enkele minuten. Langer duurde het, wanneer er in het middagprogramma werd aangekondigd... Hier de vader uit de Hilversum, waar de luisteraars, wij onderbreken de uitzending nu 20 minuten voor verzorging van de zender. Wanneer ik dat vroeger hoorde, dacht ik altijd dat men dan van deze onderbreking gebruik maakte om het zendergebouw aan te vegen, de installatie af te stoffen en de lampen op te poetsen. Maar dat deze veronderstelling alleen maar op mijn fantasie berustte, dat is wel begrijpelijk. Ja, in dat tijd werden over die zenderverzorging nog wel eens grapjes gemaakt in woord en geschrift. Het viel ook wel eens op dat in die verzorgingsperiode de zender helemaal niet uitgeschakeld werd, maar weliswaar zonder dat er gemoduleerd werd, gewoon doorbleef werken. Hoe zat dat nu eigenlijk? Wel, toen de zendtijdverdeling in werking trad, zoals we die nu al jarenlang in vrijwel ongewijze de vorm kennen, maar waarin dat tijd een zware slag tussen de verschillende belanghebbende groepen overgeleverd is, werd het aantal zenduren per dag dusdanig uitgebuit dat de zenders continu van s'morgens half zeven tot s avonds twaalf uur in bedrijf waren. Dat was voor de zendapparatuur in die dagen een opgave... waar nauwelijks aan was te voldoen. De aanvankelijk nog vrij zwakke zenders werden tot het uiterste belast... om maar zo goed mogelijk bij de luisteraars hoorbaar te worden. Dat bracht voor deze apparatuur ook diverse risico's mee. Verder was bijvoorbeeld de fabricage van grote zendbuizen... zendlampen, zeiden we toen... lang nog niet op het pijl van tegenwoordig gearriveerd. Vergeet u niet, we spreken nu van ruim 25 jaar terug... En er waren dus exemplaren die buitengewoon goed waren, maar andere die na korte tijd de geest gaven of minder goed functioneerden. Er kwamen telkens andere, grotere en verbeterde typen uit de laboratoria. Maar de werkelijke praktijk moest toch altijd het antwoord geven op de vraag of de goede weg bewandeld was. Kortom, het was voor de PTT, die zoals u weet het beheer over de zenders heeft, onmogelijk een storingsvrije dagperiode van meer dan 17 uur te garanderen, zonder ongeveer halverwege in de gelegenheid gesteld te worden de zender te verzorgen. Dat wilde dus zeggen, eventueel dreigende defecten op te sporen en te ondervangen, ofwel de verschillende instellingen van zo'n zender, en dat zijn er heel wat, na te lopen en bij te regelen. Dat was dan zo'n geval waarbij de zender weliswaar ingeschakeld bleef staan, maar men bij de zender eens rustig aan alle knoppen en kranen kon draaien, zonder het programma te verstoren. Nu moet ik u tenslotte wel verklappen, dat ook geruime tijd nadat de absolute noodzakelijkheid van deze onderbrekingsperiode technisch niet meer aanwezig was, toch de pauze in het programma gehandhaafd bleef. Waarom? Ach, laten we die oude koeien nou maar in de sloot laten. Maar u gelooft natuurlijk wel dat elk half uur programma geld kost. En dat op een zogenaamde ongunstige periode van de dag. Voelt u wel? En nu van het verzorgen van de zender naar het verzorgen van het programma. Die voor vrede vecht en van vrijheid houdt en recht. Allen die voorwaarts gaan, sluiten zich bij ons aan. Elk die graag de waarheid hoort, valt van ons gesproken woord. Zijn haar programma's niet, pakken op elk gebied. En geen staat zo waakzaam en zo klaar voor de duisteraar. Hallo, je wil verzuim, je liste vaarbaar. Hier is de omroep van het vrije woord. Hier is de radio ter groene Hier is muziek waar iedere vraag naar hoort. Wie met ons wekt voor betere tijden. Die sluit zich bij de vara aan. Hallo heer Hilversen, hier is de vader. Er is geen andere die ernaast kan staan. Er waren eens... Het klinkt bijna als een sprookje. Er waren eens in het goede Amsterdam van omstreeks 1936 twee jonge mannen. De een genaamd Nol van Wezel en de ander Maxi Kannewasser... die door een speling van het lot in één groot warenhuis werden samengebracht. Al gauw bemerkte zij dat beide over een zangstem beschikten... waarmee misschien wel iets te doen viel. Tot overmaat van geluk bleek één van de twee over een gitaar met let wel... vier snaren te beschikken die nog draaglijke klanken voortbracht... En dus werd in de vrije tijd dit instrument naast bespeeld. Het meest opvallende was wel dat de gitarist dit instrument linkshandig bespeelde. En dat was een heel vreemd gezicht. Niet lang daarna werden er driftig teksten en notenschrift opgetekend. Hollandse liedjes, gezongen met een Amerikaans idioom. Het duo waarover heel ons land zou gaan spreken, was geboren: het duo Johnny en Jones, twee boys en a guitar. Good afternoon, dames en heren. Here are Johnny and Jones, two boys and a guitar. You will, perhaps, want to know how it look here by us. Well, Johnny is standing with the guitar, and Jones is speaking. And for us, is the microphone. And first, a that we will bring for you to brengen is a brand new swing tune, a whole new swing number out of America, the Flat Flute Fluzi and the Fly Fly. Johnny and Jones are singing a crazy song for you. If you sing, there is something wrong. Swinging the way we do. The fat foot, and the firefly. The fat foot, and the firefly. The fat foot, and the firefly. The bright eye, the bright eye, the bright eye, the bright eye. The fat foot, and the firefly. And the fly-fly, the flat foot loosy and the fly-fly, the pot-eye, the pot-eye, the pot-eye, the spot-eye. If you feel low down, and you don't know what to do, and you to gonna... show down. It's the only chance for you to fat the boozy and the barb, barb, the boozy and the and the boozy and the barb, barb, barb, and the barb, barb, The barb, barb, barb, barb, barb, the barb, barb, barb, barb, barb, barb, barb, barb, barb, barb, barb,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 That fat for the flat, blue, blue, blue, and the fly fly That little for and the fly fly, If you feel low down and you don't know what to do and you go and shout down It's the only ah That look for the flat, blue, blue, blue, and the bye bye That look and the bye bye Bye bye bye And bye bye bye bye bye bye bye bye bye The bye bye bye fly bye bye the the eye op personeelsavonden en vuifjes waren ze, en hoe kon het ook anders, al gauw graag geziene gasten. Maar deze beide ondernemende jonge lieden wilden toch iets meer. Zomaar voor het lieve vaderland wegspelen was toch niet het hoogst bereikbare ideaal. En van een personeelsavond naar Henri Baller's cabaret der onbekenden was dus maar een kleine stap. Ah, nee, ha, oh, hey, ha, ha. Out to jam, would swing like mad Soon his snakes were nervous wrecks They got kinks in all the necks Hot licks made the business bad Still he went on his merry way Out they laughed and he started to play Long as the let him swing, he didn't care And too he never made a stand. Playing tunes on his instrument Soon his name was the toast of every harem Cheeks knew he was in demand So they decreed, he should lead a band Now he's weaving magic spells, jamming in the swell hotels, The snake charmer from old back Death. And the ramp of the Sahara, woon the Faki on all of the Hara slangen oh, oh dikke korte lange a hij heeft er ook nog mooie tussen om mijn brandjes mee te blussen. Ah! En wat heeft die hele goeie om de tuin mee te besproeien? Ah! Maar de crisis deed hem open om zijn slangen te verkopen. Ah! Bij de varkens slaagt u beter en de prijzen gaan van meter. Ah! Haarlie, haarlie, hallo, Bij aankoop van 2,50 een kameel cadeau. In dat komt de vuilnisman in iedere handen ratelslang. Haarlie, haarlie, haarlo. De sultan klimt in een opstand touw. Dan is hij vlugger bij zijn vrouw. Want hij heeft er wel een stuk of tien. Hij zweeft door de lucht op een tapij. Dan is heel vaak de richting kwijt. Dan is hij in heel ver zie je niet te zien. Haarlie, haarlie, haarlo. Gaat u met ons mee naar al dat Doe. Het is daar warm en eet dat vet, je in een spijkerbed. bed. Halleluja, halleluja, halleluja. Alle wat, alle wat, alle wat, wacht dat, wacht dat, wacht dat, wacht dat, wacht dat, wacht dat, en heren. wacht dat, En in dat cabaret der onbekende dat, ze ontdekt door ...werden ze van door de Vara, Vries Junior, die daarvoor al artiesten zoals onder andere Rie Helmich, Bert van Dongen, Jan C. Hubert, Wim Ibo... en nog vele anderen voor de VARA-microfoon heeft gebracht. En in 1937 maakten zij hun radiodebut bij onze eigen VARA in het zondagnamiddagprogramma van Vries Junior tussen zeven en acht. Een nieuwe wereld ging voor hen open. Een wereld van microfoons, studio's, publiek en spanning. Publiek, inderdaad. Want hoeveel malen na die gelukkige start in 1937... zullen ze niet in zaaluitzendingen hebben opgetreden? Zoals bijvoorbeeld met dit liedje. Dinges, oh Dinges. Dinges, oh Dinges. Meneer Dinges die is dol op componeren. Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek.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 Toen viel hij flauw op één krabbo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Jones zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer Dinges, weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofool voor een ding is. Omdat zijn radio kapot is, Waar voor de buren af van hod is. Weet die Dinges, niet wat swing of wat is. Domme Dinges, o oh domme Dinges.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 Maar daar bleef het niet bij. Johnny en Jones. Het werd een begrip. Er stond alweer iets anders op hen te wachten. De vara tournees Vraag een oudere Vara-vriend of hij dit duo ooit gezien heeft. Het antwoord zal u niet verbazen. Hun roem strekte zich zelfs uit tot over de grenzen. Ze zongen voor de Nederlanders over de hele wereld over de zender Foyi. Daarna traden ze op voor de Belgische omroep... kregen een engagement van zes weken in een cabaretprogramma in de Noorse hoofdstad... en zongen vanzelfsprekend ook voor de microfoon van de zender Oslo... Zelfs de anders zo kieskeurige BBC stuurde zijn uitnodiging die ze met beide handen aangrepen. En dat deze Hollandse jongens dit bezoek aan Engeland niet ongebruikt voorbij lieten gaan... bewijst het lied dat ze direct na hun terugkomst voor de Nederlandse luisteraar ten gehore brachten. Now ladies and gentlemen, we got a special request by some friends in London. And we sing for you Lambeth Walk. Dames en heren, wij houden er bijzonder veel van om um, reclame reclam te maken voor de moderne dansen. U weet, het, het verleden jaar hebben wij gebigappeld met Willem Tell. Nu brengen wij u een dans die deze winter buitengewoon gewoon populair zal worden. Tenminste, dat hopen wij. En wel, de Lambert Walk, die wij op zijn Hollands vertaald hebben met de Lambert Loop. Here we go. Anytime you lambert way, any evening, any day, you'll find us all doing the Lambert Walk. Hoi! Every little Lambert girl, with a little Lambert bell, you'll find them all, doing the Lambert walk, hoi. Everything free and easy, do as you down will please -y. why don't you make your way there, go there, stay there. Once you get down Lambert way, every evening, every day, you'll find yourself, doing the Lambert walk, hoi. De mensheid weet niet wat zij wil en vond een nieuwe modefril. Ze hebben nog hoop, want, want ze doen, doen de lambertloop. Zo brachten wij uit Londen mee een eigenaardig dansidee. We hebben te koop een tweedehands lambertloop. Het is heel eenvoudig te leren, het hoeft zich niet te generen, steeds een eindje stappen klappen, trappen, de hele wereld staat op zijn kop. Bij onze buurman is de boter op, maar wij, we hebben nog hoop. Want we lopen de lambert Lambertloop. Hoi, anytime you Lambert way, any evening, any day, you find his own doing the Lambert walk. Hoi every little lambert girl with a little lambert bell You find them all doing the lambert walk once you get down lambert way every evening every day you'll find yourself doing the lambert walk en we geloven wel te mogen zeggen dat het inderdaad populair geworden is. En daar hebben Johnny en Jones ook hun steentje aan bijgedragen. Op hoeveel tonelen, podiums en andere verhogingen ze niet hebben gedarteld, gezongen vooral en succes hebben geoogst, het valt bij benadering zelfs niet te schatten. Bijvoorbeeld in een van hun meest populaire nummers, Three Little Fishes. Three Little Fishes, Three kleine Fishes, The Song with the Itty Bitty poo. Fish to swim, said the mama fish swimming again, and his and his swim, swim all over the dam. A boop booked in, on the wild shoe. A boat booked in, on the wild shoe. A boat booked in, a wild shoe, and his swim all over the dam. Don't by the meddie in the nitty bitty poo from Piety Bitty and the mama fit the poo. Them put the mama fit the fimble friend and the fum and the thumb Malo the dam. Happy to them. Happy doodle doo doo bang boy. Happy bang boy. Happy doodle doo doo bang boy. Fish these women in the right, mood of the fisties it but the visor the side, blood my blood my blood my my. A down A down Aboe pookt in dat een warm, beng, lad, lad, Laat je niet aan de vissers zien, want die vangen je misschien, dan ga je met een stuk of tien in een blik, als Adina, dat sardine, dat sardine. Aboe pookt in dat een warm, shhh, aboe in dat een shh, aboe in shh, lad, nood, lad, Vissers die waren eigenwijs, die gingen toch alleen op reis. Nu zijn ze koud en stuiverkrijs. In het ijs, in het ijs, in het ijs, in het ijs. Aboe boekt boek, in dan een waterboe. Aboe boekt boek, in dan een waterboe. Aboe boekt boek, in dan een waterboe. En, wat en, en de zwemmen zwemmen al over de dam. En de zwemmen zwemmen al over de dam. Op vrijdag 10 februari 1939, s'avonds om kwart over tien... vierde Johnny Jones in een uitzending voor de Vara-microfoon... het feit dat ze twee jaar daarvoor uit de rijen... der onbekende amateurartiesten traden om hun radiodebuut te maken. En naar aanleiding van dat tweejarige bestaan... kon men in de toenmalige Vara-gids... onder meer de volgende zinsneden van de redacteur lezen. Maar ongetwijfeld zal dit vrolijke tweetal... het nog wel tot grotere herdenkingen brengen. Het heeft niet zo mogen zijn... Nog een jaar later brak de oorlog uit... en in 1942 werden zij, zoals vele andere Joodse landgenoten... weggevoerd en kwamen niet meer terug. Ja. Wanneer het Lot het anders had gewild... wat zouden deze twee eenvoudige jongens niet allemaal nog hebben kunnen betekenen... voor ons amusementsleven? En daarom zijn wij weemoedig gestemd. Maar tegelijkertijd toch ook weer dankbaar... dat wij u door middel van de bewaard gebleven eigen opname... uit een nog zorgeloze periode... Nog een keer hun stemmen kunnen laten horen. Van Johnny en Jones, two boys en a guitar. Dames en heren, we hebben nu een speciaal verzoek. Liedje en wel. Let me tell you something new. Let me introduce to you a story about a spider and a fly. The spider said, how do you do? My little fly, I'm loving you. But the fly said, Mr. Spider, I'm so shy, oh me, oh my. Won't you come into my parlor, say the spider to the fly. You should see my art collection, it's the best that gold can buy. Bye-bye, fly, Ooh, fly, bye-bye. But she walked into his and suspecting little fly. Zoom, zoom, zoom, zoom. zoom. Zeg, wat heb je mooie ogen? Zij de spin tegen de vlieg. Ik heb nog nooit een flauw bedrogen, denk ook nu niet dat ik lieg. oh vlieg, oh, spin. Dag vliegie, dag spinnetje. Spinnen zijn niet te vertrouwen, liever vlieg, niet dan niet in. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Ik woon in een vogelflessie en lig lekker in de zon. Proef eens van me suikerassie zonder distributiebond. Old oh, vlieg, oh, spin. Dag vliegie. Spinnen je, spinnen zijn niet te vertrouwen, lieve vlieg, vlieg er niet in. Oh, zoemme, zoemme, zoemme, zoemme, zoemme, zoemme, zoemme, zoom. En de vlieg gaf toen een smakkerd op de dikke spinnenkop. En de spin gaf haar een pakker toen had hij haar lekker op. Oh vlieg, oh spin, vlieg. weg je. Spinnen zijn niet te vertrouwen, lieve vlieg, je vloog erin. Scheiden doet lijden, afscheid brengt liet, bye bye we bye-bye. Because she to his suspecting little fly. Hoe was het ook weer? Dit was een programma over VARA-uitzendingen van voor de oorlog. Karin Kraaikamp en Jan Borkes lieten nu het een en ander horen... van en over programma's van 20 jaar geleden. Samenstelling en regie, G. Goudsvaart. Ja, dat was de eerste aflevering van Hoe Was Het Ook Weer. Eerder uitgezonden in mei 1959. We gaan snel verder, want ik heb er nog eentje gevonden, gelukkig maar. Want ansbeentjes Beentjes en ik zitten er helemaal bij te stralen bij uh, dit radiomateriaal. Goed, deze komt ook uit hetzelfde jaar, maar dan van 22 augustus. En die gaat over acteurs en actrices die zich op het glibberig pad der zangkunst begeven. acteurs en actrices zingen. Een programma met liedjes geschreven en geregisseerd door Esther Vries Junior. Zo zou de aankondiging luiden wanneer het een programma was van nu. Zou de uitzending beginnen met het visitekaartje van Esther Vries Junior. Het tuuntje waarop wanneer men het nu hoort onmiddellijk gereageerd wordt met ha een hoorspel. Maar het programma waar we het vanavond over willen hebben is van 20 jaar geleden. Een van die programma's waarvan we ons nu afvragen... hoe was dat ook weer? Hoe was dat ook weer? Een programma over VARA-uitzendingen van voor de oorlog door G. Gauswaard. Enige tijd geleden schreef een recensent in een krant... "As de Vries is een duivelse kerel. Hij eist veel van zijn mensen. Hij zoekt zijn actrices en acteurs met zorg uit... en plaatst hen soms in rollen die niet hun genre zijn. Ook twintig jaar geleden deed hij dat. En dat was me wat in die jaren. Om in een directe uitzending actrices en acteurs... die gewend waren om in hoorspelen het gesproken woord tot leven te brengen... nu eens voor de verandering een liedje te laten zingen. Nu is dat niks bijzonders meer, maar in die dagen was het dat wel. Trouwens, S, zoals zijn vrienden en oudere collega's hem noemen... is er altijd de man naar geweest om iets te brengen... wat anderen nog niet gedaan of nog niet geprobeerd hebben. Dus ook in 1939, toen nog niemand daar maar aan had durven denken... om bijvoorbeeld een acteur als Johan Violet... of een actrice als Tine Medema... een echt Hollands chanson voor de microfoon te laten zingen. Toen al was het de Vries die zei, het is toch te proberen. En het resultaat? We zullen het u vanavond na twintig jaar nog eens laten horen. In alle vorige delen hebben wij u van verschillende programma's... maar enkele fragmenten laten horen. Vanavond hoort u het in zijn geheel. En waarom? Wel, omdat dit programma voor zichzelf spreekt. Een stuk cabaret dat wij, wanneer het nu was gemaakt... met trots zouden presenteren. En daarom kondigen wij nu met nog grotere trots aan... het programma van twintig jaar geleden getiteld... Acteurs en actrices zingen. Geschreven en geregisseerd door die duivelse kerel... Vries junior. Acteurs en actrices zingen. Is het heus? Ik zeg alleen maar wat hier staat, wil Jo? Voor de waarheid ervan kan ik natuurlijk niet instaan. Nee, dat begrijp ik wel. Maar mag ik de opmerking maken dat je zingen zei? Ja, dat zei ik ook. Er staat namelijk: acteurs en actrices zingen. inderdaad, staat. De zangers en zangeressen nou, zijn nou, nou, nou, nou, nou, dat klinkt nou heus wat overdreven. Nou, oh, daar heb je gelijk aan. De liedjes en de verbindende teksten zijn van Esther Fries Junior De zingende zijn. Tine Medema, Ans Koppen, Elias van Praag, Piet de Neul, Johan Violet. Accordeon, Dolf de Vries. Aan de vleugel, Daf Wins. Nou, wie begint? Ja, wie begint? Ik sta op het lijstje. Nou, begin jij dan. Ik heb een geschiedkundig lied. Mm. Van 100 jaar voor Christus. Oh, is dat oh. is oud. Nou, dat is wel oude stof, hè? Ja. Maar goed, Elias van Praag zingt iets ouds. Het was honderd jaar voor Christus, Holland was zo nat, zo nat. Zoveel plas en zoveel modder dat je nergens houvast had. Maar de patavieren schoven toch de boomstam aan de kant. En besloten daar te blijven, zo ontstond toen Nederland. De Hollanders hadden van De Hollanders houden van varen, ze houden van water en wind, zo komt het uit over de aarde. Kijk naar Nederland, historie, het water spreekt een woordje mee. Tis is een spel van hart en liefde met de wisselende zee. En er was een tijd dat Holland met zijn zeemacht op de plas net zo sterk en vaak nog sterker dan de grootste grote was. De Hollanders hadden van fanfare. Op regen het hart van de Hollandse jongens, de koude vinger op de dat De Hollanders houden van varen, ze houden van water en wind. Zo komt het tandje over de aarde, dat spreekt zoveel Hollanders vee. Eeuwen zijn er nu. Vervlogen sinds de Batavier hier kwam. En zeer veel werd ons gegeven, schoon de tijd ons veel ontnam. Maar wat ook mag zijn verdwenen aan illusie en idee. Trouw is Nederland steeds gebleven aan zijn liefde voor de zee. Violet in de serenade Maria. Toen ik jou voor het raam zag staan, voelde ik mijn hart te klop. Ik liep zo dromen door de straat, toen zei een stem stop. Ik stopte en ik keek jou aan, veranderd was de dag. Ik was opeens een ander mens, alleen maar door jou lach. Maya, wat was je voordat ik? Wat was, was je niet? Maya, al zingend was, hij hier. wist toen ik jou zag, dat ik in mijn zas was. Maya, oh Maya. Zo dun te dun is mijn demi, zo nijpend is de kou. Ik dokkel maar op mijn gitaar en zing een lied voor jou. Jij glimlacht tegen iedereen, dat is jouw taak, jouw vak. Maar steeds als ik jouw glimlach zag, vast of mijn harte brak. Maar ja, wat was je voor dat je van pas was ja, al was? al zing om de dwaas, hier. Maar toen ik jou zag, dat denk ik mezelf was. Maya ja, o oh Mijn meester Ham poetseerde jou en schiep jouw vorm jouw lijn. In die de mensheid tonen wou hoe schoon een droom kan zijn. Als raadsel sta jij voor het raam en ik sta in de kou. Wie loste ooit het raadsel op van het lachje van de vrouw? Maya, wat was je voor dat wat was was? Maya, als zingende de sta hier. Ik wist toen ik jou zag dat ik in mijn was. Maya, oh Maya, I love you, my dear. ik jou voor het raam zag staan, voelde ik mijn hart te klop. Ik liep zo dromen door de straat, toen zei een stem plotstop. Ik weet niet of je mij verstaat en mee voelt met mijn nood. Jij bent een etalagepop en ik een idioot. Maar ja... Was je je van was was Oh, Maya, al zingende dwaas sta ik like, hier. Wist toen ik jou zag dat ik in mijn sas was. Maya, oh Maya, I love you, my dear. zo idioot vind ik jou nog heus niet hoor, joh? Nee, dankjewel, ik... Tine, dankjewel je hoor. Jouw lof doet me goed. <laughs> ja, meen je? Ja, ik weet, jij kent de mensen. En als jij een man een complimentje maakt... Oh, no, ja, mannen zijn gevoelig voor een beetje tegemoetkomen. Oh, ja. Ach ja, wat is een man? Wat is een man, zo'n doodgewone man, die elke dag vindt en weer verlezen kan, die stom is zoals mannen kunnen wezen. En die je van zijn domheid nimmer kunt genezen Wijs mij de man, die was zoals hij scheen Vraag het de vrouw, ze vond er vast niet één Wat is een man, zo'n doodgewone man Waarom je lacht en soms wel huilen kan. Die eet of slaapt, die thuis zit of aan het werk gaat. Die niets bijzonders heeft, niets zwak is en niets sterk staat. Wat is zo'n man van twaalf in een dozijn. Zo een zoals de meeste mannen zijn. is een man, zo'n doodgewone man Die jij je, je bloed tot water sarren kan Die wat hij doet of laat ziet als bijzonder Daar hij als man geboren werd, is hij een wonder Die meent de vrouw moet komen als hij fluit Hij is een man en dus een ei de oh. Zo is de man. Ach, je moet zo rekenen, Tine. Je wendt aan alles. Zelfs aan de kuren van een man. Oh ja, zou je denken, Piet. Absoluut. Een mens mag een kritische of een vrolijke bui hebben. Zelfs een vrouw wendt aan de hobby's van zo raar iets als een man toch eigenlijk is. Ja, ja. Je hebt een filosofische bui, hè, Piet? Hoe komt dat zo, jongen? Oh, ik heb vanmiddag een oud fotoalbum bekeken. Wat ik toen zag, geeft me filosofisch en zacht gemaakt. Oh. Zo met inzicht over de betrekkelijkheid van alle dingen. Begrijp je? Wat is dat dan voor een album? Een album die ik zelf gemaakt heb. Het fotoalbum van mijn zoon. Of van Piet Junior. Ja, ja. Vandaag heb ik ze weer bekeken De kleine kietjes stuk voor stuk Gemaakt in jaren, maanden, weken In ogenblikken van geluk heb alle fases van je leven aan het oude album toevertrouwd. Ze hebben vaak reeds vreugd gegeven, nu zijn ze alweer tien jaar oud. Je eerste reetje in de wagen, je eerste pas, je eerste tand. Jouw eerste blijde zomerdagen, je allereerst bezoek aan het strand. Ik heb jou gevolgd door het jonge leven, ik heb blad na blad zij opgebouwd. Drie uren heb ik eraan gegeven. Wat gek, nu zijn ze al tien jaar oud. Heb ze gemaakt met de gedachte? Hoe zal dat zijn na zoveel jaar? Dan lachte ik, nog even wachten. Kijk, dat is aardig, kijk maar. Nu is dat later al gekomen. Vreemd dat je er nu nog meer van houdt. Je zit te kijken en te dromen. Al tien jaar zijn die keken Wat is tien jaar in het mensenleven? Wat is tien jaar in de eeuwigheid? Wat kunnen ons tien jaren geven? Het is niets en toch een hele tijd. Ik heb alle foto's weer bekeken aan het oude album toevertrouwd. Ze hebben vaak iets vreugd gegeven. Nu zijn ze alweer tien jaar oud. Op het achtbaar hoofdvent van je vader, dat graag met andere mensen gekt, Heeft moeder een past in haar kader, het eerste grijze haar ontdekt. Gebruik je je verstand nu maar eens, het wordt tijd, zo sprak je wijze moe. Ik wil het gebruiken omdat het waar is, je vader weet alleen niet. familiealbum gesproken. Deze week had mijn vrouw aan een kennis... ons album met familiefoto's laten zien. Nou, toen die kennis vertrokken was... toen lag het dikke album op het rooktafeltje. Mijn vrouw was naar bed gegaan. Ik nam het werk op en bladerde erin. De portretten waren oud en geel... en een beetje zielig ook. Zielig? Ja, ik zag een oom van me... Hand in hand staan met zijn eerste vrouw. Nee, maar hij is nu al aan zijn derde. En die oom had een snor en een geklede jas aan. En tante lachte. Ik zag mijn schoonmoeder zitten. En mijn schoonvader staan. Op één portret. Ja, ik vond dat dat de verhouding uitnemend weergaf. Als zijnde van alle tijden. En plotseling zag ik mezelf. In een sportkarretje. Met een breed gerande zomerhoed op. Een foto met twee tantes anno 1890. Oh, ik heb lang naar mezelf gekeken. Ja, ik vond het een beetje griezelig. En gelijk dat bij alle dichters het geval is, stortte ik ook mijn diepste gevoelens uit in een vers bij mijn jeugdportret. Ik weet niet of wij op elkander lijken Ik draag zo'n blouse en zo'n hoed niet meer Jij zult van mij wel heel raar staan te kijken En ik zie al, ja zo was ik wel eer Wat is er van de dromen toch geworden Heus ik begrijp als jij minachtend lacht al eet ik dagelijks Van zeer nette borden Jij had iets anders Toch van ons verwacht Jouw ogen zijn Zo lief en zo onschuldig En die van mij Daar zit iets anders in Mijn blikken zijn wat en ongeduldig. En jij verwacht iets van mensen min. Jij denkt, ben ik dat. En ik denk hetzelfde. Hoewel de fotograaf ons heel goed trof. Hoe jong en edel doen ons voorhoofd welfde Met mij, o jeugd, is het wel een grote Als ik jou zie, moet ik me wel generen. Al zijn wij vent, ook wondersterk verwant. Ik hoor nu thuis bij wat men noemt meneer. En wat ons scheidt zijn jaren en verstand. Ik zit hier huiverend op mijn droge droogte. Voor jou Ik het leven. ...nog een soort festijn. Maar jij bent ik... ...en ik ben op de hoogte... ...en dus zal alles... ...wel in orde zijn. Weet je... ...ik heb het album dichtgeslagen... ...en ik constateerde me een zekere bevreemding dat de blik van mijn eigen onschuldig kindergezicht me hinderde. Nou, ik zou me daar maar overheen zetten, Jas. Ja. ja, tenslotte kun je toch niet je hele leven met een zomerhoed op in een sportkantje blijven zitten? Nee? Wat zing jij nou, Joop? Een nieuwe ode op een oude fiets. Oh. Ik heb lang geleden eens een fietsje gehad, daar fietste ik op door ons landje. En dikwijls dan fietste er naast mij een schat met teder mijn hand op haar handje. En hoe dikwijls dacht ik in fiets aan de vreugd, hoe braaf is mijn fietsje, hoe schoon is de jeugd. Die fiets was de vreugd in mijn mannenbestaan. Ik vrat op die fiets kilometers. Totdat ik verschrikkelijk ondenkbaar ging doen. Toen vond ik een auto iets beters. En toen kwam de tijd dat ik autoloos zat. Omdat ik geen geld en benzine meer had. Toen dacht ik opeens aan die fiets uit mijn jeugd, ik ben haar bedeesd op gaan zoeken. Ze was wat verroest, maar ze voelde zich goed. Ik poetste met vet en met doeken. En toen ik mijn fietsje gepoetst weer zag staan, toen lachte dat oudje me vriendelijk aan. Nu is het als is er geen auto geweest. Mijn fiets heeft geen lachje gelaten. Het leven rolt verder, mijn fietsje rolt mee. We rollen weer samen door de straten. We schieten weer samen door de stad en door het veld. De vriendschap van mij en mijn fiets is hersteld. Ze kraakt niet, ze piept niet, geniet maar heel stil van het wisselende spel der historie. Ze doet net als ik, als was alles gewoon. Maar stiekem geniet ze haar glorie. Alleen als ik fietsend een auto passeer, dan trilt ze omdat ze zich doodlacht, meneer. Nou, zou dat nou waar zijn, joh? Ik weet het niet. In elk geval, ik ben blij met mijn fietsje. Oh, ik wou maar dat ik er eentje aan het station had staan. Als we straks in Amsterdam aankomen, is de laatste tram al lang weg. Dan wandelen we door Donkermolkum. Is dat wat? Nou, zeg eens de maand vanavond. Komt in orde. Heb je verder nog wensen? <laughs> nee, zeg. ik ben niet zo veelijzerd hoor. Maar het kan donker zijn, weet je? Ja, donker Amsterdam. En toch. Ja, wat toch? Laatst liep ik op een avond laat zo langs mijn oude gracht. De maan scheen door de bomen en het was haast middernacht. Er speelde een harmonica ver in een kleine groep. Zing mij dat lied nog eenmaal weer, ik hoor het nooit genoeg. Vol en bol en rond hoog in het hemel Zo had ik nooit mijn stad gezien En vol in mijn hart De ramen waren donker en geen mens die ik tegenkwam En ik zei zacht Wat ben je mooi Mijn donker Amsterdam. Zee Ik zag de Westertoren staan in t maanlicht hoog en rank. En het water in mijn grachtje scheen in het licht zelfs blank. Mijn hart stond voor de sprookjesstad opnieuw in vuur en vlam. Ik zong mijn lied van liefde en trouw voor het oude Amsterdam. Ik vaak in t licht gezien, nu al zo menig jaar. Ik kende jou, jij kende mij, wat kenden wij elkaar. Maar nu zie ik jou zoals je bent en zonder lichtje stooi. En nu zeg ik al strompelend, jij bent nog eens zo mooi. in dit half uur dus kunnen luisteren hoe voor 1940 acteurs en actrices in een bonte mengeling voor u zongen. Comedianten trokken voorbij. Comediant uit een periode waarin men nog geen weet had van de dingen die spoedig zouden komen. Waardoor er geen plaats meer zou zijn voor ware, spontane uitingen van kunst. De kunst van het gesproken woord zou aangepast worden aan andere opvattingen en levensbeschouwingen. En als achtergrondmuziek zou het oorlogsgeweld fungeren in schrille dissonanten. Sommige van deze kunstenaars zijn niet meer in de gelegenheid... om hun gaven van woord of klank aan anderen mede te delen. Anderen die bleven, hebben zich na de oorlog... nog meer met de radio vertrouwd kunnen maken. Het hoorspel kwam tot grotere bloei. Mede door het feit dat de technische kant ervan verbeterd en vervolmaakt werd. En dat S. de Vries junior daarvan een juist gebruik zou maken... dat lag geheel in de lijn de verwachtingen. En in die verwachtingen werden de luisteraars toen en nu... nimmer teleurgesteld. Toen met onder andere een uitzending genaamd acteurs en actrices zingen. En nu, wanneer de omroeper aankondigt, regie Estevries jr. U hoorde, hoe was dat ook weer? Een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in augustus 1959. Wat mooi dat het allemaal bewaard is gebleven. En ja, ik hoor u denken, ja, ja, ja, ja, ja. Maar er is ook gruwelijk veel weggegooid. Dat is allemaal waar. Maar laten we de dingen zo vaak mogelijk van de positieve kant bekijken. Het glas is half vol. En wanneer ik het gedronken heb, dan giet ik het gewoon weer vol. Zo, dat was het leven in een uh, notendop. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In het volgende uur Helden van Toen met Fong Leng. Maar de eerste 15 minuten zijn ingeruimd... voor een kort gesprekje met de dichter Jan G. Elburg. Heel graag tot zometeen.